Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij een huis in Almere is vannacht voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aan het huis en huizen eromheen. Kort na de explosie heeft de politie een minderjarige jongen opgepakt. Ook in Os was vannacht een explosie bij een huis voor de tweede keer deze week. Dit keer raakte de voordeur en een raam zwaar beschadigd. De bewoners waren thuis, maar kwamen met de schrik vrij. Toeslagenouders noemen het een groot gemis dat Pieter Omtzigt de politiek verlaat. De NSC-leider was bij kiezers vooral populair door zijn rol bij de toeslagenaffaire. Volgens de Stichting van Gedupeerde Ouders was Omtzigt een van de weinigen die begreep hoe het ingewikkelde dossier in elkaar zat... en hij wist dingen in beweging te brengen. Maar de stichting zag ook dat zijn betrokkenheid ten koste ging van zijn gezondheid. Omzicht kondigde gisteren zijn vertrek aan, omdat hij in de hectiek van de politiek niet kan herstellen van zijn burn-out. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wil dat de regering Trump voorlopig stopt met de deportatie van Venezolanen. De zaak was aangespannen door advocaten van een burgerrechtenorganisatie, omdat bij de uitzettingen niet de juiste juridische procedures worden gevolgd. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Eén man die onterecht werd uitgezet is nog niet teruggehaald... ondanks een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof. Het is nog steeds niet duidelijk of paus Franciscus morgen met Pasen... de traditionele Urbi et Orbi zegen zal uitspreken. De paus is nog aan het herstellen van een longontsteking. Hij heeft zich af en toe al laten zien en gesproken in het openbaar. Maar of hij morgen bij de paasmis kan zijn is nog niet bekend. Het weer volop zon met alleen wat stapelwolken. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond en vannacht helder en koud. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Morgen opnieuw zon en wolkenvelden. En dan iets warmer dan vandaag met 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Girl, when you dance Het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En leuk dat je er weer uh, bij bent. Zandvoort op zaterdag bij. Tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Een lekker zonnetje weer in uh, Zandvoort. En wij zitten weer binnen. Thomas de Jong, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, Rob en luisteraars. Hallo, wat heb Tijd je een mooie, mooie pet op. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Is, is hij nieuw of niet? Uh, nee, niet nee? echt. Oké, oké. Er zitten al een zwarte streep op. Ja. Oh, ja. Hij hoort eigenlijk witte zijn, ja. Rob. Oké. Okay. Wel rode letters of ja, is dat, dat ook gekleurd? Oké, okay, ja. dan is het goed. Thomas, zo. Hoe is dat? Ja, rustig. Rustig? Nu, ja, ja? ja. Weer uh, kalm aan? Ja, zeker. Nou, mooi. En wat gaan we de komende drie uur allemaal doen op de radio? Nou, we hebben weer een bomvol programma. We hebben veel nieuws trouwens deze week, Rob. Uh, het weerbericht hebben we natuurlijk. Uh, vanmorgen is er gesproken met Hans Willems uh, over uh, de viering nationale feestdagen... waar hij wat over gaat vertellen... Uh, ja, we behandelen natuurlijk wat nieuwsberichten tussendoor de evenementen. Uh, we hebben om kwart over vier Rendel. Jazeker, vorige week zat hij nog uh, op monza Ja. En uh, deze week zit hij gewoon weer uh, thuis of bij zijn schoonmoeder. Hè? Kijk, dat is ook, uh, Of, hij loopt, zo... de, of uh, hij loopt ergens in het tuincentrum, dat kan ook. Zo zou maar kunnen, <laughs> wel met zijn schoonmoeder erbij <laughs> ja. dan. Het uh, beest van de week. En volgens mij om half vier uh, begint de vrije training hè Rob? Ja, half vier uh, gaan we weer uh, naar uh, Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië. De derde vrije training. Ik vind het een mooi uh, circuit trouwens. Ja? Ja. Ik, ah, vind, ik vind, vind het wel wat. Zo. hebben al langs het water? Ah, uh. uh, zo bedoel je. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Dus uh, nou ja, best aardig. Zeker. Het is net als dat wij uh, op de boulevard een racebaan aanleggen. Ja. Weet je? Dan, kan, dan krijg je zo'n zelf ze nou, hebben. Dan kan je vertellen, dat uh, wordt het niet meer hoor. Dat wordt het niet meer. <laughs> dat hè? wordt steeds minder hoor. Dan gaan we het daar nog over hebben. Ja. Over die uh, ja. eenbaans uh, zeeweg. Ja, die daar gaan, gaan we het daar nog zeker over hebben. Ah, oké. Okay, oké. Okay. Nou ja, we gaan uh, dus uh, niet racen op de zeeweg. Maar uh, <laughs> wel uh, richting één baan. Maar dat is uh, 2026. Dus uh, ja, dat klinkt nog heel ver weg. We nou, uh, we zitten er zo hoor. Maar we zitten er zo, inderdaad. En uh, de campers, uh, daar uh, zijn ook weer uh, bepaalde discussies over... dat er weer allemaal uh, campers uh, geparkeerd staan. Uh, ja. En daar zijn weer meningen ah, over en dergelijke. Zo hè, is dus, er altijd uh, wel wat erop. Zeker, zo is het ook. Nou ja, misschien pakken we nog wel uh, wat mee in uh, deze uitzending. Dus uh, wil je wat melden, je kan uh, Thomas altijd even een whatsappje sturen... Mocht je zijn uh, 06-nummer hebben, <laughs> natuurlijk. En alles even naar de studio op 023-57-30393. Wij hebben er zin in. Zeker. Drie uur lang muziek en informatie. Goedemiddag. Ik wil wel weer even wennen hoor, dat Thomas de Jong tegenover mij zit. Die gaat meteen meezingen met de platen en dergelijke. Nou, of je daar uh, gelukkig van wordt, dat weet ik ook niet.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 Lekker hè, deze van de 21 Pilots en Stressed Out. We zitten in de paasvokantie, mogen we eigenlijk niet meer zeggen, maar we blijven gewoon zo noemen hoor, paasvakantie. En dat betekent ook dat de heren van SV Zandvoort even een weekendje vrij hebben, Thomas. Dus uh, geen Piet Pijper vandaag uh, met uh, voetbal, maar uh, ja, die zal er vast en zeker uh, op 3 mei wel weer zijn. Want uh, dan is uh, de eerstvolgende wedstrijd. Kwart over twee geweest. We gaan het nieuws in het kort een beetje doornemen. Ja, en als is eerst het Jasnijerplein. Ja, klopt inderdaad. Uh, die heeft een indruk... indrukwekkende transformatie ondergaan. Uh, van een stenig plateau naar een groen levendig plein. Dankzij de initiatieven van buurtbewoners. en de medewerking van de gemeente, uiteraard. Met de aanplant van een boom en diverse heesters. is het plein niet alleen mooier, maar ook veiliger en beter bestand tegen de effecten van hitte- en wateroverlast. Groen zorgt voor verkoeling op warme dagen en trekt meer dieren aan, waardoor de biodiversiteit ook toeneemt. De werkzaamheden uitgevoerd door Firma Jonker omvatten het verwijderen van de stenen plateau en de aanleg van plantvakken. Het onderhoud zal daarna voor worden verzorgd door spaarende landen, in samenwerking met de gemeente uiteraard erop. Zeker, en de bewoners, Ja, die, die hadden er een beetje water erbij gooien. Precies, enzo. precies. Ben je er al langs geweest? Uh, nee, nog niet. Het is uh, toch achter bij de Zwolle Ja, daar Ja, daarachter, ja. dat klopt. Oké. Okay. Nou, dus dan maar, dan is het, het is niet voors. echt dat je er uh, direct uh, last komt, uh, nee, natuurlijk. Dat, maar nee. uh, ja, het is wel een heel mooi plein, hoor, voor uh, die uh, bewoners uh, daar. Ja, leuk. Dus leuk dat het uh, opgeknapt is. Ja, zeker. En dan uh, wat andere werkzaamheden. Want uh, op 16 april, uh, jongsleden, zijn de werkzaamheden aan de Trompstraat in Zandvoort succesvol afgerond. De straat is weer veilig. Het verouderde riool is uh, vernieuwd en de bestrating is netjes heraangelegd. De gemeente had eerder na het ontstaan van een gevaarlijk gat in november 2024. Nou was er al een discussie ontstaan dat het 2023 zou zijn. Maar goed, uh, de gemeente zegt 2024, dus dat houden wij aan. Uh, dus volgens hun snel gehandeld met een noodreparatie... en een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En dit leidde tot de ontdekking dat de riolering in slechte staat was... door de schade veroorzaakt door een ophoping van waterstofsulfide gas. Oké, okay, helemaal vol. Dat is, uh, uh. is goed voor de scrabble. Uh, ja, Rob. zeker. Heel, uh, ja. heel veel puntjes van. Ja, dat is dus een uh, bijproduct van rotting in het afvalwater. Dat is het eigenlijk. Ah, oké. Okay. En daardoor uh, is dat gat ontstaan toen. Maar dat is inmiddels weer helemaal hersteld. Zeker, is dat een uh, soort uh, sinkhole uh, waar ja, je het dan ja, over dat hebt? Ja, er dan. Uh, ja. Ja. Oké, okay, nou gelukkig. En uh, ja, je zei het al uh, met uh, de... De datum wanneer dat er nou was. Ja, er was eerst een hele discussie. Een hele discussie. Dan. En ja. uh, ik zag ook een hele discussie over... Uh, de gemeente <laughs> had gezegd dat het Oud-Noord is. Maar ja, dat is dus ook, ook een het beetje Klopt over. ook niet <laughs> helemaal, want het is de admiraal en uh, buurt. Uh, oh, ja. Als ik het goed heb. Ja, dus, uh, Volgens mij ook, ja. Dus er waren wel uh, wat, uh, wat uh, ja. discussies op Facebook. Maar ja, het is ook wel lastig als je in een gemeente Zandvoort bent. Hè? Zeker. Ja, het is ook zo groot, hè. <laughs> ja, he? dus, uh, ja, het is heel groot. Ja, Nou, je had het over uh, heesters. Heel flauw, maar... Uh, Emma Heesters. Mijn hoofd loopt soms met me weg. Maak ik mezelf weer gek. En hoor ik weer niet wat je zegt. Laten we dat hopen, hè? inderdaad, voor Emma Heesters. Uiteraard uh, heel veel uh, wetenschap. En ze is herstellende van haar uh, ziekte. En heeft net haar eerste festival weer gehad in uh, Elst. En daar werd ze natuurlijk wel uh, vrij emotioneel van. Dat kan ik me wel voorstellen. En datzelfde uh, gold voor uh, de eerste talkshow die ze deze week uh, op televisie had. Uh, als je weer terug uh, kan komen naar zoiets, ja, dan uh, kan je emotioneel worden, Thomas. Zeker. Zeker weten. Nieuwe single, haal me vast... Alles wordt beter. Hebben we in ieder geval met veel plezier gedraaid hier op de Zaterdagmiddag. Een nieuwe single van Emma Heesters dus is zo'n lekkere gouden oude van UB40. Dat allemaal bij ZTV. Een hele goede middag. Zodat dus het weerbericht voor de komende dagen. Thomas heeft dat weer opgesnoord voor ons. En uh, dat hoor je zo meteen uh, na deze. De tune die je kennen van de Nederlandse top 40. Dat is deze van de BB&Q Band. Als we het toch over de Nederlandse top 40 hebben, Thomas. Ja. Heb je natuurlijk die studentenband hè, die dat uh, singeltje uitgebracht heeft? Uh, Loetje. Speciaal even Lotje. voor. Uh, ja, ja, ja, ja, precies. Voor uh, ja, wat was het? Een vakantie, geloof ik. Een wintersportvakantie. Uh, ja. Wintersport, ja. En in één keer wordt het een hit. Nou, wie weet, misschien gaan we hem, uh, straks nog wel draaien in deze Zandvoort op zaterdag. Eerst het weer. Nou, hier is Thomas met het weer uit 2019. Of is het inmiddels beter? Ja, wat we hadden een foutje gemaakt, sorry. Nee, gaat goed, hè? Ik voel nou, het al zo droog. Ja, nou, hij zegt het is continu aan het regenen en uh, storm ja. en vrallers. Kode nee, rood. hier is het uh, juiste weer. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De wind wijdt uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. En het wordt 15 tot 16 graden. Morgen eerste paasdag schijnt eerst volop de zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. En in de avond stijgt de kans op een bui. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 à 18 graden. De paasmaandag, tweede paasdag, schijnt geregeld de zon. Maar het komt ook tot buien, helaas. Komt toch nog die regen van pas, Ja, Rob. jammer genoeg wel. De wind waait uit het zuiden en het wordt 16 17 graden. Na Pasen is er dinsdag en woensdag nog een buienkans. Maar richting Koningsdag is het droog en schijnt vaker de zon. De temperatuur stijgt dinsdag tot en met donderdag naar 15 naar 17 graden. En vrijdag en koningsdag is het 16 tot max 20 graden. Oké, okay, maar dat is best wel aardig. Dat is wel lekker. Maar de temperatuur goed. Zeker. Als het maar droog blijft, dan zijn we weer Precies. gelukkig. Precies. En voor de mensen die het niet weten, het is dus niet op zondag hè, deze nee. Nee. koningsdag. op zaterdag. Op zaterdag, iedereen weer op de markt welkom. Vanaf s ochtends vroeg als je de beste spullen wil hebben. Het zou wel knap lullig zijn als dat jij om uh, 6 uur s ochtends in het dorp aankomt. Op zondagmorgen. <laughs> oh. Ja, met je of kleedje. Het, uh, Mar Marco Bossaat, kwart over zeven op zondagmorgen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Z zou maar kunnen, hè. Ja, dankjewel weer voor het uh, weer ook naar te lezen op onze ZFM-app. En dan kan je ook het laatste weer uit Zandvoort uh, blijven volgen... zoals de actuele temperatuur. Dat was het weer. Dat is het over Lotje. Nou, hier is dan, Lotje. Ja, vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te fel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel. Skinny Archie don't Ik zeg, hey, dit is lotje en lotje. Nee, dat is het lotje. Oh nee. <laughs> Gaat die weer zingen. Hè? Ongelooflijk. Thomas, je hebt inderdaad wel gelijk als zegt een beetje hoog Roxy Dekker gehouden. Ja, geholpen. ja nou, nou niet dan. Ja, zeker. Zeker ja. weten. Hoe heet die, uh, die uh, studentenband? Oh Rob. Ja, ik zie heel veel uh, letters zie ik hier loskomen. <laughs> de NVVU. Ja, hubblebub. dat is, uh, nog iets? Dat is zo'n Utrechtse, Utrechtse studentenvereniging of zo. Oké, okay, ja, een, een meidenvereniging volgens mij ook nog. Nou ja, die is hadden het in ieder geval, ja, dat plaatje. Anno, uh, Anno ons uh, lotje, dat uh, was dus voor de wintersportvakantie gemaakt. En nu zowaar een grote hit hier in uh, Nederland. Gaan, dadelijk gaan we naar Koningsdag toe? En misschien ook een klein beetje 5 mei. Want uh, ja, de Stichting Viering, Nationale Feestdagen, die hebben weer uh, flink gewerkt een heel leuk programma voor Koningsdag opgezet. En uh, Hans Willems, hij was daarover vanmorgen te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En hij sprak uh, daar met uh, Ben Sonneveld over. En dat interview, dat ga je horen na deze, die ik speciaal even draai voor... meneer Vos, die inmiddels in Drenthe woont. Roxy en, Dekker. Nee, ja, nee <laughs> geen Roxy Dekker. Nee, Phil Collins. Komt je aan. down play. Jimmy, Jimmy, oh, Jimmy, man, when are you coming back? Jimmy, Jimmy, oh, Jimmy, man, you better hurry back. Well, she calls me on the phone about three times a day, but now my heart's just listening to me. what had no Het uh, moet uh, eigenlijk niet uh, gezegd te worden dat dit uh, Phil Collins was. Ja, ongekend het uh, goede geluid van uh, Phil Collins en uh, Jimmy Mac. Uh, we gaan het hebben over Koningsdag volgende week zaterdag. Uh, dus uh, ga jij nog leuke dingen doen, uh, Thomas, met Koningsdag? Ik, ik, ik moet werken, Rob. Jij moet werken? Wie moet er nou werken op Koningsdag? <laughs> ja, ik. Ja, jij? Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou ja, veel succes uh, met uh, werken. Komt goed. Vind je dat uh, vervelend? Of, nee hoor. Uh, nee? nee? Helemaal niet. Nou ja, je bent uh, lekker bezig dan. En nuttig bezig hè? ook natuurlijk. Zeker, uh, zeker. Dus en anders loop je maar nutteloos uh, door het dorp heen en zo. Dat moet je van die hebben. prullaria te kopen. Ja, op de markt. Ja, je weet het maar nooit. <laughs> oude platen en zo. Ja, ja, ja, ja. Die misschien heel veel geld waard zijn. Dat hoop je dan natuurlijk. Ja. Maar goed, <laughs> dan kom je uiteindelijk... Nou, meestal uh, grijp ik ernaast dan. dan kom op. je uiteindelijk achter <laughs> dat het gewoon helemaal niks is. Uh, <laughs> ja. Toch geen Rembrandt, helaas. Nee, <laughs> weet je wel. <laughs> nee, nou, ja, we hebben het over die uh, rommelmarkt. Die of is, een, uh, klok ja, een klok van 10.000 euro. <laughs> ja, een euro. Sturen. Nee, die uh, ligt op de Sofiaweg. <laughs> Ja, ja, ja, geweldig, die klok. Gaan we het straks uh, nog even ja. over hebben waarschijnlijk. Dus vandaar dat ik ook met de klok rondliep uh, straks uh, in de studio. Als je voor twee uur gekeken hebt. Ja, het heb. was iemand al opgevallen. Ja, maar, uh, bijvoorbeeld Jaap. Hè, dan ja. heb je mij met de klok uh, zien lopen. Ja. Ik denk, uh, ja, die, die verkopen wij voor 9000 euro. <lacht> <Kofie>. <lacht> Een dus kopie. Een kopie. <lacht> in, hou je gewoon 1000 euro over. Nou, dat dacht ik. Dat zijn goede zaken. We dwalen af, want we hebben het over uh, Koningsdag. En als Willemsen, hij was vanmorgen bij GMZ te gast. En Ben Zonneveld sprak met hem over die vroege morgen. Dat uh, ja, de eerste alweer staan op de markt. Die daar. Ja, de Koningsdag uh, beginnen we natuurlijk vroeg. Ja. Um, ik ben ooit wel eens een keer, uh, had ik een nacht gewerkt, kwam ik om vier uur, kwam ik het dorp binnen. En toen kwam ik Henk aan en die was toen nog uh, dienstdoend agent. Hij zegt, het is al vol. Ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja. Um, mag je reserveren eigenlijk? Ja, we, doen ze dat stiekem met, met, met, met verf of zo? Met, met verf mag het niet. Maar met plakband wordt het wel gedaan. Of met krijt. Dan worden er worden wel plekjes gereserveerd. Dat heeft dan, dan te maken met, met zeg maar de vrijmarkt. Want we hebben als stichting natuurlijk ook de kraampjes die we verhuren. En die kraampjes staan op het, het Lovida'splein. Ja. Uh, daar staan we nu voor het derde jaar. En dat komt natuurlijk door de ontwikkelingen... die op de Prinsesweg hebben plaatsgevonden. Waardoor we het niet meer daar kunnen doen. Uh, het bevalt ons bestuur eigenlijk heel goed... Want het is overzichtelijk, het is gezellig. Het is leuk. Ja, het is. Uh, en uh, het grote voordeel hierbij is dat we de marktkramen de avond tevoren kunnen opzetten. Dus de mensen mogen zo vroeg komen als ze zelf willen. En moeten ze niet reserveren dan? Ja, die kraampjes die zijn gereserveerd, die zijn betaald. Die hebben de mensen ook betaalbewijzen okay. voor? Dus ga niet zomaar een kraampje pakken, want dan word je gewoon uiteindelijk toch weggestuurd. Ja, nou En terecht. Ja, maar de, de mensen, uh, de meeste mensen die kunnen al heel vroeg komen, heeft geen zin. Want de dus, maar ja, ingericht is ingericht. Ingericht is ingericht, maar je staat echt eigenlijk in je eentje. In je kou. Ja. Uh, wij komen over het algemeen om zes uh, uur. En dan, uh, dan zien we al dat er een aantal mensen, meestal twee of drie, zijn aan het opbouwen. Maar uh, je kan dus uh, dan met de auto nog bij de kraam komen. En uh, dan is het wel het een verzoek om zo vroeg mogelijk, en als je auto leeg is, gelijk je auto te verwijderen. Want om zeven uur moet alles weg zijn. Om zeven uur moet die ja, dan Klaren. wordt die auto gemaakt. Of autolue, autovrij, want ja. dan mogen er geen auto's meer nee. op komen. En dan mogen de kleedjes ook tevoren worden neergelegd. Geldt dat hetzelfde voor uh, Louis davidstraat dat laatste stukje. De louis davidstraat daar komen de mensen ook al heel vroeg en die mogen altijd. Auto... Dat is gewoon dat is vrij. Voor jullie ge geen, uh, geen issue. voor Nee, wij zetten het af ook okay. zorgen voor de afzitting. En, en, voor de rest, uh... en, ja, en we zorgen dat, dat die goede banen loopt. Dat, dat de mensen vriendelijk tegen elkaar blijven. En dat de auto's niet uh, tegen elkaar komen. Dat, uh... En die moeten ook om zeven uur gewoon... Uh... Ja, dat, daar moeten ook alle auto's om zeven uur weg. Ja. En dat, uh, dat, uh, dat iedereen lekker vrij kan rondlopen. als Ik, ik, ik kijk daarnaar. Hè, en dan zie ik uh, ook bij Bakker Betran voor de deur. Ja? Dat pleintje. Dat wordt ook helemaal volgemaakt. En, uh, is er ook een, een, een meer expansie van, uh, van markt. Op een gegeven moment is het vol. ja. Nou, we merken daar wel uh, bij de marktverhuur Merken we dat, dat, dat de, de kraampjes verhuurd? Merken we dat het een terugloop is? Oh je? ja. Ja. Uh, uh, we hebben ook dit, nu, dit jaar nog een aantal kramen beschikbaar. Gewoon op Facebook kan je nog even kijken. Dus mocht je nog daar interesse in hebben, kan je nog marktkramen uh, huren. Uh, maar we Kost merken dat? Uh, 30 euro. Nou. En dan de, je drie spelletjes verkopen voor een tientje en je bent mee Dan ben je helemaal binnen. Uh, het is, uh, maar die zetten we eigenlijk uh, tegen kostprijs weg. Want mm. daar verdienen we, als, uh, we. zijn een stichting, we willen, niet, we willen er niet aan verdienen. En, uh, daar, uh, maar dan merken we dat het wel steeds uh, lastiger wordt om daar uh, de kraampjes vol bezet te bezetten krijgen. En het gaat altijd in het laatste stukje, komt het allemaal weer ja. goed, maar... Heb je nog een kraampje? Nee, ja. jammer. <laughs> ja, en dan kunnen de mensen uh, via Facebook kunnen ze het uh, aanvragen en dan komen ze bij ons op kantoor. En dan komen ze, uh, Facebook is niks. de Stichting Nationale... Ja, uh, Viering nee, Nationale Feestdagen. Koningsdag, Koningsdag Zandvoort. Koningsdag Zandvoort. Koningsdag Zandvoort. Nou, mocht je nog een kraampje hebben, Koningsdag Zandvoort. Inderdaad. Oké. Okay. Markt. Op een gegeven moment bloeit dat een beetje uit, hè? Om twee uur, dan is het klaar. Dan is het ook gewoon klaar? Ja, dan dus... komen de vrienden van Spaarlanden... En die, en die gaan... ruimen alles netjes op. Die vegen het letterkenfiguurlijk <laughs> schoon. Blijft er op de liggen? Ja. Ja? ja. We, we verstekken aan alle deelnemers... ...verstekken we vuilzakken. Uh, zodat we geen servouw krijgen. En uh, de containers zijn door Spaarlanden... ...al allemaal neergezet de avond ervoor... Dus dan, dan ja, er komt echt heel veel, heel veel solders die leegkomen. Die komen die, de, on, de onverkochte spullen blijven ja. uit liggen. Ja, en, het is, we moeten, <laughs> en we moeten daarvoor hoeden dat, dat, dat, dat er niet aan het eind van de dag... daar een plundering op plaatsvindt. Dat mensen gaan opentrekken en opentrekken. Uh, dat is altijd wel een dingetje, zeg maar. maar moet, je ook, er, moet je ook nog opletten. Ja. Moeten we ook opletten, ja. Dus ja, ja. Het komt altijd goed. Um, dan loopt de markt hè, en dan ja. gaan we een beetje naar het raadhuis. Ja. Daar is om half tien de ontvangst van, uh, van allerlei mensen. Ja. Uh, iedereen die een lintje hebt, die mag komen. De, de raad mag komen, noem maar op. Um, dan maakt men zich ook klaar voor het zingen. Ja. Um, tien uur, half elf? Uh, nou, de officiële opening uh, die begint om half elf. Maar daarvoor is al de demonstratie van O6. Ja. Dus dan staan de, de jongens en meisjes die staan te huppelen en te, en te gimmen. Dat, uh, dat ziet al heel veel. ook jaarlijks gebeuren. Ja, ja, dat ziet er altijd weer vrolijk en uh, fruitig uit als ze daar uh, over het kust heen rennen. En uh, ik, geloof, ik had begrepen dat het kust een stuk was, maar daar zullen ze vast een andere oplossing voor hebben. Oh. Ja, dat, uh, dat is vervelend. Dat kan ook gebeuren. Ja, maar om half uh, elf zal de officiële opening plaatsvinden, natuurlijk door onze burgervader. En uh, dat zal uh, muziek omlijst worden door de wapensangers. En die... dan uh, is het officiële gedeelte. Daarna ja. gaat men lopen. En als men nog niet op de markt geweest is, dan gaat men uh, naar de markt. Ja. Maar er zit nog een demonstratie van uh, Dance. Ja, de Dance Academy. Die uh, gaat tussen tien over elf en kwart voor twaalf. Uh, zullen die hun moves daar tentoonstellen? Uh, stellen. Dat gebeurt allemaal voor, voor het raadhuis? Voor het raadhuis, ja. Daar staan, uh, die speakersopstellingen staan daar. Dus het is, is okay. goed hoorbaar voor iedereen. En dan. Uh, maar. Ondertussen, want uh, om 8 uur s ochtends begint de opbouw van de kinderspelen. Dan lopen al vele vrijwilligers. Vrijwilligers in hun nieuwe Ik zie jou rond. Altijd al dan uh, Komen om naar de officiële opening te gaan. En ja, dan, uh, ja, ja. dan lopen we aan die kussens te ploeteren en te trekken om dit allemaal uh, klaar te zetten. En de, want ja, dat, uh, dat, daar zijn, dat vergeten ook mensen, maar er zijn op de achtergrond al heel veel vrijwilligers daarmee bezig. Ja, en ook over die, uh, die, uh, die kinderspelen. Elk jaar vragen jullie weer vrijwilligers ja. en, uh, of een ouder van joh kan jij niet even een uurtje erbij gaan staan? Ja, heb je nu weer ouders nodig? Ja, het is toch en uh, maar het merk je bij elke organisatie is een gebrek aan vrijwilligers. Uh, dit jaar is het niet zo nijpend als vorig jaar, maar oh. heb je tijd en zin om ons te helpen, meld je aan. Je bent van harte welkom. En het is onwijs leuk. Ik bedoel, ik doe 20 jaar. Ik heb al wat anders te doen. <laughs> maar het is gewoon ontzettend leuk. Als je die kinderen met rode blosjes daar over de terreinen ziet rennen. dat geeft je zo'n goed gevoel. En uh, um, we hebben voor de. We, je wordt goed verzorgd, je innerlijke mens. Er is genoeg drank. Uh, frisdrank wel te verstaan. Uh, met uh, snoep. Je wordt broodjes, broodjes. verzorgd. Alles wordt voor je verzorgd. Je krijgt kleding om, om je lekker warm te houden. En we hopen dat het ook prachtig weer Dan hebben We ook een hartstikke leuk shirtje. waardoor ja. je herkenbaar bent. Na afloop gaan we naar schoolcafé en er wordt ze een, uh, een drankje aangeboden met een maaltijd erbij. Oh, dus wow. jongens, het is zo leuk en gezellig. Bij wie kunnen, kunnen de mensen zich aanmelden? Uh, ook dat gaat uh, ook via de Facebook? Uh, dat kan via Facebook, maar dat kan ook via onze website uh, www.koningsdagstandvoort.nl uh, En uh, we hopen gewoon, op de, bij de ijsbaan uh, zijn altijd onwijs veel vrijwilligers. Uh, en ik heb een beetje het idee dat ze bij ons niet weten hoe leuk het is. Maar nou. het is gewoon echt leuk. Ik zou zeggen mensen probeert en ja, je mag best wel één of twee uurtjes. Als je ja bekomt. hoor, elk uurtje is meegenomen. Absoluut. De kinderspelen zijn tot een uur of vier. Het is weer een, een, een groot vlak, zag ik. De, de halve Zware weestraat is afgesloten. Nou, ja. Gasthuisplein, kleine krok. Ja. Hoeveel spellen staan er van dit dan? Ah, dat is, vind ik een vervelende woord. Zeker als je, als je <laughs> aan de genen die het bestelt. Maar, <laughs> uh, ik probeer wel elk jaar een... een andere, en dat doe ik. Ik, ik, ik zeg wel elke ik, maar dat is natuurlijk niet aardig. want We, we doen het met heel veel. Hè. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, alleen wat ik zei, we moeten op korte termijn zo snel die spellen weer vastleggen. dat ik uh, daar een aantal opties voor vast neerleg. En ik probeer, probeer wel elk jaar weer een verschijnheid en andere cursussen te maken. Maar mm -hmm. we krijgen echt van de, van de kinderen, waar oud ze ook zijn komen naar nou ons toe, meneer, meneer, hij is er volgend jaar toch wel ja, weer? Ja, ja hup, die heb je al vast. Ja, en, en uh, om vier uur moeten we stoppen, want anders krijgen we het gewoon niet op tijd opgeruimd. Nee, nee, nee. Uh, En dan moeten we stoppen en dan moeten we echt kinderen gewoon, ja, soms wel teleurstellen. Dus, ja. ouders, als je zit te luisteren en je bent voor plan te komen, kom op tijd. Kom lekker op tijd. We beginnen om twaalf uur en kom gewoon, want de vier uur is echt <kwijnt> heel lang, maar er zijn mensen die komen gewoon om half vier de trein op lopen. En dan zijn ze ja. teleurgesteld. Ja, ik snap het, maar hun moeten ook begrijpen dat... Groot bord. Vier uur gaan we dicht. Nou, uh, Lana is onze uh, omroepster op die dag. Ja, ja, die en kan dat wel. Die roept dan altijd regelmatig en gaat ze voorbereiden van uh, nog een kwartiertje. Uh, ja. En dan is het klaar. Nou ja, het, is het beste wat je kan doen. Ja, okay, exact. Goed, om vier uur zijn de kinderspelen af. Hè. Er ja. is uh, in de horeca natuurlijk genoeg te doen. Mensen ja. gaan uh, bandjes neerzetten. Had staat ja. afgesloten, ja. natuurlijk. En dan is het uh, feest gefeest. Ja, dan gaan we over naar het uh, uh, eerste stukje serieuze zaken, maar dat ja. is de stichting. Uh, 4, 4, 4, 5 mei. En 5 mei zijn jullie weer aan de bank? Ja, 5 mei we. Ja. Zoals gezegd, uh, niet smiddags de bingo, maar smorgens. Ja, smorgens. Wat voor programma zit daar nou vast? Uh, nou, dat is natuurlijk heel speciaal. Wordt die... dat een verrassing? Nee, het, is, ja, het staat zelfs in de krant. Oh, ja, ja. Dan is het eigenlijk geen verrassing meer. Nee. nee we, uh, het is natuurlijk wel weer herkenbaar uh, dat we, het zal op het Raadersplein gaan plaatsvinden... Uh, de militaire voertuigen van Fokko... die ja. ook straks hier die zijn... Straks hier vertellen, ja. die komen natuurlijk ook weer bij ons... Uh, met, uh, en voor jong en oud uh, om daarin mee te rijden. Uh, uh, er zal een luchtkussen staan... voor de kleintjes om lekker op te springen... en te, en te ravotten. Hmm. De, er is de mogelijkheid tot stoepkrijten. Dus als ze lekker willen klieren op de grond... ga lekker zitten klieren. Uh, en dan gaat het eigenlijk echt gebeuren. We gaan een muziekfestival organiseren... voor, voor het eerst in al die jaren. En... Uh, dat, dat, dat geeft ons bestuur toch wel een beetje uh, de, de ringels. De ringels is niet goed, ja, ja, maar ja, de de, het, is, het is nieuw voor jullie. Ja, het is nieuw, uh, maar we hebben daar een hele fijne samenwerking met uh, Stichting SEP. Uh, die, uh, die ook uh, daarbij assisteren mm -hmm. en uh, daarbij hun uh, energie in steken. Daar uh, gaan we een geweldig uh, evenement neerzetten. Er zal een big band worden neergezet en dat heet de Bill Baker Big Band bestaande uit 21 man. Met uh, muziek uit de periode van uh, voor de oorlog, na de oorlog. En uh, dat zal over het, over het plein heen schallen. Uh, die mensen die nemen natuurlijk ook een pauze. Daar zal tussendoor een dj plaatsvinden. Ja, ik zie daar uh, diverse namen staan. Ja, zin, maar dan, uh, het begint natuurlijk met onze burgervader... die met zijn band ook... De uh, band uh, Oldtimers. De band Nieuw Oldtimers. Die, uh, die gaat ook uh, helemaal zijn plaat op het podium. We gaan het zien. Uh, we hebben hem benaderd. <laughs> en het, en, het, en het, het, was, het was gelijk ja. Er was niet eens een twijfel. Dus dat is, dat is hoe onze burgemeester ook betrokken is bij Nou ja, zo zit hij er ook wel in. En uh, af en toe speelt hij met andere mensen mee. Maar uh, dit, dit is zijn eigen band, Brand New ja. Alltimers. Dus uh, we moeten nou, mo zorgen we hebben dat, dat we er op tijd zijn. Vijf ja. voor twee zitten we ervoor. We hebben het moeten inpassen in zijn agenda. Maar dat ja, ja. is al... Ah, uh, oh, 5 ja. mei. Dan moet hij hier in voor zijn, punt. <laughs> ja. Goed, dan is het hele middag... maar dan gaat het door tot negen uur avonds. Negen uur avonds, ja. De ja, want, uh, ik, want er is natuurlijk die DJ... maar er is ook uh, de Tennessee Drifters die treden op. Uh, de, maar de, en, uh, de... DJ Barda. Ja, DJ Barda en Bem. Ja. Dat zijn twee zangeressen. Nou, ja, we gaan het zien. Ik ken ze niet. Het wordt vrolijk. Ik weet niet of je ze kent. Heb je een steentje van ze, Helmer? Nou, nee? ja, dan, dan is dat de verrassing voor die dag. Precies. Uh, dan sluiten jullie dat om negen uh, uur af. Ja. Rust in de tent... En op naar volgend jaar. En dan gaan we op naar volgend jaar. Ja, ik hoor, nu, ik hoor nu al dat je al uh, de volgende dag bezig bent. Met passie, beziel en beleving. gaat absoluut goed komen. Nou, rees je mee. Mensen kunnen zich nog uh, opgeven om bij jullie te helpen. Ja, omdat het gezellig uh, is. Omdat het gezellig is. Ja. En dat kan via de website uh, koningsdagzandvoort.nl Heel goed. Mensen die naar het, uh, de bingo willen, die moeten in de wachtkamer. <laughs> ja. Dus niet wow. weglopen, maar in de wachtkamer blijven ja, zitten. Want vorig uh, vorige keer ze de voorsmail... En het merkt toch dat de dat mensen dat niet vonden. Niet, uh, en, uh, dus nu kan ergens netjes te horen dat ze in de wachtrij staan voor de bingo. En dat ze zelf mijn hopelijk, vrouw of Kitty hopelijk, of mij aan de telefoon ja, oké. Okay. Hans, dank. Heel graag gedaan. Veel plezier uh, volgende week. Het is zaterdag en niet zondag, hè? Nee, zaterdag inderdaad. Dat is ook ja. mooi. Ja. Niet te gisten, want, uh. <laughs> Ja, ja, ja, ja mooi. Vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En het uh, mooie is, jij kan ook uh, meedoen aan de bingo, hè? Dat hoorde je net, uh, Thomas. Want? En weet je wat het leuke is van uh, de bingo? Ja. Dan kan jij alle spullen die je zelf ver, verkocht hebt op Koningsdag kan je dan weer winnen als prijs op de bingo-tafel. Ja, maar je verkoopt het toch met een reeder op? Ja, dan heb je gewoon pech. Dan ja. krijg je ja. eigen spullen weer terug. <laughs> nee hoor, geintje. Gewoon lekker meedoen aan de bingo. Andere leuke dingen. Het is allemaal te zien op koningsdagzandvoorts.nl. En daar kan je ook opgeven als vrijwilliger voor de Koningsdag. Want ze zoeken nog mensen voor bij de Koningspelen. Volgens mij heb jij dat ook een keer gedaan, toch? Ja, zeker. Dat dacht ik al. Ja. Ik denk, daar ken ik jou van. Ja. <laughs> toen ik nog jong was, toen ja, stond ja. jij al bij de ja. koninginendag spelen. Toen nee, was, was het nog koninginendag, ja. Ja, ja wel, dus Zeker. Oké, ja. okay, nou, we gaan uh, One Kiss one draaien. Komt-ie it aan. Austin. Harris en Dua Lipa hoorde je met Wankjes een Dietje van alweer een aantal jaren geleden. Vaak gedraaid trouwens, best wel voor het op zaterdag en zo ook vandaag weer. Nou, daar komt hij alweer aan, de laatste voor drie uur. Me feel special. special no, heaven on earth. If I can't be with you, show me eyes so I can tell the truth. I, can tell. Ooh, I got so high.